Zo van deze Alternative FM op deze stormachtige donderdag. Dat wel. Uh, het is uh, 23 februari. Maar het is ook eventjes uh, mee beginnen... Om, om toch even die wind uit te zetten, eerlijk gezegd. Dat was Baptiste trouwens met Evolving. Uh, daar begonnen we deze uitzending mee. Er staan nog meer uh, dingen klaar uh, voor uh, deze avond. Uh, we gaan uh, <coughs> natuurlijk... Uh, Weer uh, wat uh, draaien van, onze, van het uh, album van Rogier Pelgrim. Dus dat sowieso. En er zitten nog ook uh, allerlei andere dingen in. Dus ik zou zeggen, gewoon blijf luisteren. Uh, dit is uh, een uh, single die al een tijdje uit is. Tenminste een paar weken uit. Lullaby van Ariane. Where did you go? The emptiness left But not until an angel's army stands before closed eyes. Ja, en deze week is dit nummer ook even online gekomen. Op YouTube staat een hele mooie clip van... Een nieuw vak, want dat uh, is uh, de titel van de, uh, van de uh, is de nieuwe single van het album wat uh, al vorig jaar is uitgebracht. Everest uh, en dat dat clipje. Dat is gemaakt. zou ik bijna. Hij gaat toch weer. Ja, zie je? hem weer. Uh, maar dat is de bedoeling niet. Damla 17 heeft de, de clip. Een uh, hele mooie animatie uh, zit erbij. Uh, van, uh, van dit uh, nummer. Dat hebben ze, daar hebben ze heel goed over nagedacht. Staat uh, alweer een tijdje uh, drop. Want uh, staat er alweer bijna twee weken op. Uh, en die jongens hebben afgelopen uh, zondag nog opgetreden in het uh, patronaat. Daarvoor hoorde je trouwens Ariane met lullaby. Uh, haar EP. Die heeft ze al een tijdje terug. Uh, gepresenteerd. Ik geloof uh, in eind 2015 zelfs al. En ja, dat gebeurde in Bittersuit. Dat Zo ook een onderdeel van Paradiso trouwens heb ik me laten vertellen. En Lullaby, dat is uh, ja, zomaar even een losse single die ze heeft uitgebracht. Dit is zeker al uh, weer een tijdje uit. Ik geloof dat het uh, van uh, zelfs van de afgelopen maand uh, eigenlijk uh, al uitgebracht is. De hele EP inmiddels van Rivers. Maar is wel heel erg mooi. Sober.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 Als het er nu naar aan laat zien, zal Ruud volgende week hier bij ons te horen zijn. Live uh, bij Alternative FM. We hebben hem weten te strikken. Uh, hij zou oorspronkelijk vandaag zijn gekomen, maar dat uh, hebben we even een weekje in de ijskast gezet. Zou je bijna zeggen, komt dat door het weer? Zeg ik gewoon volmondig. Ja, want uh, hij heeft uh, gewoon, <laughs> gewoon moeite om door, door dit weer uh, heen, heen, heen te komen. Nee, is flauwekul. Hij had het uh, lopend afgekund. Uh, dus uh, wat dat gaat, uh, nee, er gaat uh, nederen, hij uh, was verhinderd. Dus dat uh, moeten we dan nog even een week in de uit uh, en een week in de ijskast uh, zetten. Maar goed, hij komt in ieder geval wel. En dit komt van dat album Erasing Mountains. Daarvoor hoorde je Rivers met Sober. Het uh, past allemaal wel een beetje bij elkaar. En uh, dat uh, moeten we toch wel zeggen ook uh, bij, bij dit volgende werk hier van Yellowgrass. En dat is Thunder. Whether you are a sinner or a saint, you're bruised or you're blessed, or it's better not explained, you're invited, you're invited, whether you are lucky or your back's against a wall and your closest friend is mere alcohol, we're excited. We're excited And poor, and we're glad they help people we try to ignore. We're delighted, so delighted. Elkaar. En uh, dat uh, waren onder andere Yellow Grass met Thunder. Dat is al een uh, nummer wat al een tijdje al uit is. En Welcome Here, dat komt van het album van Rogier Pelgrim. En dat album dat heet Birds and Busy People. Ik kon het vorige week niet eens heel snel uitspreken. Uh, maar goed, uh, dat is uh, de titel van het uh, nieuwe album. En die presenteert hij zeer binnenkort, namelijk volgende week... Uh, in het Luxor uh, in want daar in die buurt daar komt hij vandaan. Want hij uh, schijnt uh, te resideren in de buurt van Ede. Daar, uh, daar heeft hij zijn uh, onderdak. En hij heeft ook nog even een, een soort pelgrimstocht uh, gedaan. Vandaar Rogier Pelgrim. Zijn eigen naam, ja. Uh, maar goed, hij uh, is uh, heel goed in het uh, maken van liedjes. En dat heeft ook... Uh, ja, weinig verbazing opgewekt tijdens de grote prijs van Nederland in 2012. Want die wist hij toen te winnen. Dus dat is een beetje in een nutshell het hele verhaal van onze vriend Rogier Pelgrim. Dan gaan we naar eh, ook een band die gewee, eh, ja, geweest is. En dat gebeurde eh, aan het eind van het afgelopen jaar. En dat eh, is deze band Heel Leuk, Dakota. Met hun nieuwe single. En dat nummer dat heet Automatic. But if you wanna lend you money Dat was hem. X-Ordie met Land You My Mind. En dat uh, deed hij samen met Tessa Roos. Uh, wie zit erachter X? Dat is niemand minder dan Marnix Doerenstein. Dus dat is de man die daarachter zit. En dan is uh, natuurlijk de grote vraag hoe het met de weg was. Uh, want ja, hij is inmiddels weer in de studio. Heb je nog een beetje last van de nodige windvlagen gehad uh, onderweg of niet? Ja, je moet wel even terugschakelen, <laughs> want anders komt die up niet vooruit natuurlijk. Nee, nou ja, goed. Uh, ik, ik heb dan de mededeling dat ik... Uh, ja, wij, wij hebben nog iets uh, om af te sluiten. Dat is dan uh, het... Uh, het uh, ja, dat heeft dat te maken met het tragische verhaal van vorig jaar natuurlijk. Oudste uh, zus, onderweg. Uh, gisteravond een uh, briechtje ergens uh, dat uh, op weg was. En uh, in Dubai ergens uh, stond. Ik denk, nou, dat gaat dan wel goed. Uh, maar goed, inmiddels is dat uh, weer uh, heel vervelend. Frankfurt. Ja, ja. Dan je, dus een stopje maken niet meer door mogen rekenen. Nee, je is zoiets. Uh, dus je zit nu, dus, dus die, die, die reis helemaal uit uh, Australië, dat, wordt, uh, ja, dat is dan echt, uh, een, echt een reis om de wereld uh, geworden. En dan vervloek je wel eens een storm, eerlijk gezegd. Maar daar had jij bijna weinig last van. Nee, ja, daar uh. heb je met de auto niet zo heel veel last van. Buiten dat een beetje een puinhoop op de weg was. oh ja, wat ben je tegengekomen? Ja, uh, alles wat eigenlijk niet los of vast zat. Dat, uh... Wandel, wandelende flesjes of wat dan ook? Flesjes, papierwerk, takken, ja. uh, halve bomen, dat soort onzin. A9 was een tijdje even afgesloten geweest tussen Amstelveen en uh, uh, rond Schip, bij Schiphol in de buurt. Uh, eerder op de dag, beetje op de middag, geloof ik, Hoor ja. en ik. Ja, maar goed, uh, ja, die maar dan ik nog weet nog ik nog niet onderweg. Nee, toen, toen, nog, toen nog niet. Maar goed, je hebt de mazzel gehad, uh, maar ja, hij heeft uh, weinig problemen gehad. Volgende Terwijl, week, uh, gisteren hadden we het leuker incident. Is dat zo? Ja, op de N205 was er een betonmixer omgekeerd. Ja! Dat heb ik gehoord, ja. Wat daar allemaal gebeurt is... Uh, <lacht> nou wat ja, een goed. puinhoop. <lacht> Geloof ik graag. Uh, goed, in ieder geval volgende week... Uh, dan uh, mag je weer in actie komen. Ja, hebben we weer live, toch? Ja, ja zeker. Uh, dan hebben we Ruud Haling hier in de studio. Dus uh, dan mag Marcus weer uh, toetens en, en bellen over. uit hun hoofd een, een, eenmaal akoestisch gitaar. Ja, en, en zo. En eenmaal zang. En hij, yes. kan het, hij kan het lopend af. Dus dat, dat heb ik al gezegd. Oh lekker makkelijk. Dus dat, dat gaat volgende week gebeuren. Nu weer tijd voor muziek. Want ja, dat is het ten ook. Uh, dit kwam binnen. En we zijn bezig om ze ook, ook hier naar de studio te halen. Deze band. Maar dan mogen ze wel alleen iets vertellen over hun materiaal. Dat willen ze ook heel graag. Ja, alleen de leden hebben donderdagavond uh, vaak wat te doen. Dus wij zijn bezig om dat een keer op een dinsdagavond te doen. Dus dan uh, weet je dat alvast. Er komt dus een dinsdagavond met deze groep. En dan moet die wel komen. Golden Caves. Uh, en dan uh, had ik iets. Maar uh, goddorie, dat is weer uh, echt weer typisch iets. Waarvan je denkt, nou dat, dat, dat, dat is echt niet te geloven. Ik denk, hij, hij pakt hem en hij pakt hem in één keer weer niet. Dus ga ik hem gewoon nog een keer opnieuw instarten. Kijken wat er gebeurt. Nog een keer. Nee, ja, dit is wel heel raar. Hij begint en hij, hij slaat in één keer stil. Ik ga eens even kijken of ik hem via een andere mogelijkheid ergens... Want dit is echt drama. Dat ik het niet voor elkaar krijg. En ja, ik laat mij niet helemaal een beetje kennen. Ik vind toch dat ik het gewoon voor elkaar moet, moet kunnen krijgen. Uh, eens even kijken. Golden Caves. Papje Golden Caves. Uh, dat is leuk als je dan op een gegeven moment live radio maakt. En de, de techniek uh, laat. Niet, niet Marcus van Damse schuld hoor overigens. Het is meer uh, het uh, materiaal waar, uh, waar dit uh, mee, uh, mee gebeurt. Dat laat het dan eventjes uh, achterwege. Dus ga ik het gewoon nog een keer uh, kijken. of het uh, nu wel lukt. Kijken of we het uh, op deze manier uh, kunnen doen. Waf spelen. Nee hoor. Nee hoor, hij vertekt het gewoon. Het is echt niet te geloven. Het is, het is drama. Uh, ik uh, moet uh, helaas de, de mensen van de Golden Caves uh, teleurstellen. Uh, ik heb het materiaal dus wel. Maar op een, een of andere manier uh, gebeurt er dus helemaal niks met het uh, uh, spul. Uh, ik ga zo direct uh, kijken of ik het op een, een of andere manier nog uh, voor elkaar kan krijgen. Dan uh, dit uh, materiaal van Semisterio dan maar. Uh, met Loneliness at the Door. Jackson, de, zo heet het album wat uh, deze maand is uitgekomen van Sammy Stereo Loneliness at the Door heet het uh, nummer. Wat ik uh, vreemd vind, uh, ik ben er toch in geslaagd want uh, uiteindelijk uh, kom ik iets uh, tegen op YouTube van deze band. Golden Caves dus. I'm me. I felt so strong Till you surround us Het was hem helemaal. Dat uh, een mooi nummer van uh, Golden Caves. Uh, 24 maart uh, dan zal Collision uh, verschijnen. Het leuke is uh, dat deze band uh, onder hetzelfde label staat als Semi-stereo. Dus dan uh, weet je ook uh, ongeveer welk genre dat, uh, dat een beetje in zich heeft. Nou, dan uh, hebben we nog wel iets uh, leuks. Uh, nee, dat gaan we niet redden met, dit, uh, met de tijd. Dus ga ik het een beetje vakkundig volkletsen, zoals dat, uh, dat heet. Uh, ik had uh, nog, nog iets materiaal gekregen van een andere band... Uh, van een frontman, Frank Doesburg. Uh, die hebben we hier ooit uh, gehad als singer-songwriter. Maar Frank maakt ook deel uit van een band. Diezelfde band, die heeft twee keer meegedaan. En de Rob wordt en die EP, die hebben ze al een tijdje uit. Uh, Gloaming is Losing, heet ik geloof ik. Even uh, uit mijn hoofd. Maar Gloaming zit er sowieso in, in, dat, in de titel. Maar ik uh, kan me vergissen. De band heet trouwens Sky Care the Bear, dus uh, Gloaming is lunacy, zo is het. En uh, daar hebben ze dus een, een, een, ja, daar hebben een drie, drietal tracks hebben ze erop uh, staan. Wat, wat dat betreft uh, zijn, er, zijn, er, ja, zijn het verschillende tracks. New Dawn, uh, Undertow en Mirage. En uh, nou, laten we die uh, New Dawn dan maar gaan draaien. Uh, totaal iets anders uh, dan we van Frank uh, gewend zijn als... Uh, ja, als singer-songwriter. Want in die band kan hij natuurlijk vreselijk losgaan. Nou, wat is die band dan eigenlijk voor een... Uh, ja, het is een beetje een bij elkaar geraapt zootje zou ik bijna willen zeggen. Maar zo is het nou ook weer niet. Het is, een, uh, het is gewoon een stevige band. En dat hebben ze wel uh, laten zien tijdens uh, die twee keren... dat ze bij de Rob Hakta woord hebben meegedaan. Uh, staat het er ook? Staat ook echt welke genre en welke band ze ook uh, goed vinden? Uh, ledenband, het zijn er meerdere. Uh, het is rock. Gewoon uh, pure rock. Nou oh ja, goed. Euh, niks mis met, met een beetje rock and roll forever, zou PWV's zeggen. Dan laten we daar dan ook maar tot aan het nieuws van 9 uur euh, dat we helemaal afsluiten. Hier is Skerdeber Bear met New Dawn.